1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. President Obama zegt dat het direct grote gevolgen heeft... voor de Amerikaanse economie als veel overheidsgebouwen morgen dicht blijven. Hij reageert daarmee op de dreigende shutdown... die kan volgens Obama nog worden voorkomen. Als de Republikeinen en Democraten in het Huis van Afgevaardigden... het voor zes uur vanochtend niet eens worden over de begroting voor volgend jaar... worden veel ambtenaren zonder salaris naar huis gestuurd... en blijven overheidsgebouwen dicht... KPN kampt al uren met een grote storing bij digitale televisie. Sommige kijkers krijgen sinds gisterochtend een foutmelding... en kunnen geen gebruik maken van bepaalde diensten. Bij klanten die wel televisie kunnen kijken... is de beeldkwaliteit soms slechter dan normaal. Ruim 1,1 miljoen mensen hebben een abonnement... op interactieve televisie van KPN. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen last hebben van de storing. Bijna 4.000 mensen hebben gereageerd op de oproep van minister Schippers... om mee te denken over welke behandelingen... uit het zorgverzekeringspakket kunnen. De meeste suggesties gaan over zwangerschapszorg... waaraan veel mensen niet willen meebetalen. Kinderen krijgen is, anders dan een ziekte, een keuze... en de kosten moeten dus voor eigen rekening komen, vinden ze. De muziekdienst van Google is sinds vandaag ook beschikbaar in Nederland. Daarmee krijgt muziekstreamingdienst Spotify er in Nederland een concurrent bij. Via Google Play Music kunnen gebruikers online muziek luisteren, uploaden en er overal naar luisteren. Eerder bewees Spotify dat er op deze manier veel geld kan worden verdiend in de muziekindustrie, waar de inkomsten door illegaal downloaden de afgelopen jaren afnamen. In tegenstelling tot veel andere programma's van Google is de nieuwe dienst niet gratis. Het weer, vannacht 3 tot 8 graden, overdag zonnig en droog, het wordt 14 tot 17 graden, Woensdag ook droog, donderdag en vrijdag kans op regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Met aandacht voor, ja, terwijl in Amerika de overheid stilvalt. Helemaal de, uh, dreigt stil te vallen. En op slot... Um, um, dreigt te moeten gaan, houden wij ons bezig met een transparante openheid. De overheid die juist open moet gaan. Met Linda Voortman van GroenLinks. Zij bereidt een initiatiefwet voor over de, de verbetering van de WOP... de wet op het openbaar bestuur. En daar praten we over transparantie in de samenleving. De overheid die eigenlijk veel, die vanuit zichzelf veel opener zou moeten willen zijn naar burgers toe. Um, heeft u daar ervaringen mee, vragen over, verhalen? Dan zijn we daar natuurlijk heel erg benieuwd naar. Linda Voortman zit hier, dus u kunt er alles voorleggen wat u wil. Nou, wij zijn ook niet transparant hoor. Dat filteren wij. Ja, kom op hé. Uh, niet alles kunnen we toch prijsgeven. Nee, dat doen we niet. Maar goed, u kunt wel bellen met 0800 1121. 0800 1121. En als het even kan, speel ik het door. Uh, heeft u wel eens een WOP-procedure gestart bijvoorbeeld? En hoe liep dat af? Heeft u wel eens überhaupt informatie van de overheid willen krijgen? En beviel het? Moet het transparanter? Of kan het u allemaal niks schelen? Denkt u, geef mijn een maar een fikkie. Kan allemaal. 0800-1121. Um, en raak in gesprek met Linda Voortman. Er zijn nog wat andere dingen natuurlijk te bespreken. We krijgen ook uh, e-mails binnen. Laat ik beginnen met die van Milja de Zwart. Want die reageert op wat wij het eerste drie kwartier bespraken, uh, Linda. En ze nodigt... Eigenlijk ons allebei uit om eens mee te lopen met een van de vele WOP-ambtenaren in een grote gemeente. Ik, zo schrijft Milja, ik zie zelf dagelijks een stuk of tien WOP-verzoeken langskomen. De meeste van burgers die een verkeersovertreding hebben gemaakt. En alle documenten betreffende hun eigen fout opvragen om tenminste de overheid, zeker de belastingbetaler, dat wordt vaak vergeten in analyses, ook op kosten te jagen. Dan is er een legertje mensen dat geld probeert te verdienen... door allerlei trucs uit te halen. Vervolgens zijn er nog de notoire wobbers... mensen die de overheid bestoken met boze brieven... die dan stevast eindigen met het verzoek om alle documenten... betreffende die dagelijkse ergernis openbaar te maken. Ik krijg per jaar ongeveer vijf serieuze... vaak ook omvangrijke verzoeken uit journalistieke hoek... Doorgaans zijn journalisten echt op informatie uit. Stellen ze legitieme vragen en valt er ook te praten over het verzoek. Zodat het toegespitst mm -hmm. kan worden. Ja. Dus dat is die, he, dat is die ja, bellen met, met die journalisten. Ja. In het debat over de WOP gaat het vaak over die laatste verzoeken. Maar het probleem zit hem in die eerste categorie. Het wordt tijd dat daar wat tegen gedaan wordt. Ja. Want het kost de gemeenschap ontzettend veel geld... om ambtenaren al die WOP-verzoeken te laten beantwoorden... waarvan het motief dubieus is. Ik geloof dat daar een uitdrukking voor is. De goeien lijden onder de kwade. Mm -hmm. Ja. Nou, ik vind het wel interessant ook hoe ze die drie categorieën ja. uh, uitsplitst. Die eerste categorie, de verkeersovertredingen, dat hoor je inderdaad heel vaak. Um, en er zijn ook al regio's waar dan uh, uh, de foto's van de overtreding meteen openbaar gemaakt worden. Dus je krijgt thuis, hè, u heeft uh, te hard gereden ja. bijvoorbeeld, en dan met een link erbij en hier kunt u de foto uh, zien... Dat zou al zoveel WOP-verzoeken schelen. Op het moment dat je dat eruit haalt. dan scheelt dat gewoon ja. alweer heel veel. Maar dat zijn, ook, hoeft... dat zijn ook echt mensen die het echt willen weten. Die, echt, die niet kunnen geloven dat ze te hard hebben gereden. of ik, denken we nou, denk ze... na. Ik denk dat daar ook mensen bij zitten. die op die manier denken: uh, van misschien kom ik er wel onderuit. Ja. van als ik hier maar lang genoeg over uh, bezig ga. Maar, maar, maar die ondervang is dan je. Toch echt niet zo. Ja. Maar die ondervang je door ja. gewoon uh, uh, meteen een link ja. te sturen. van en hier kunt u het bewijs zien van uw overtuiging. Dat kan, dat kan gewoon Sim. Dat mag kan gewoon technisch en dat kun je dan zo doen dat uh, die persoon dan alleen zijn eigen vat dat is beschermd door, uh, want dat ziet. is dan weer de andere kant ervan je moet ja. het, je moet Te technisch kan dat uh, er zijn uh, regio's hm. waar dat al uh, gebeurt en dan zou deze uh, deze ambtenaar daar in ieder geval al uh, uh, ja niet meer ja. zich niet meer mee bezig hoeven houden dat scheelt altijd maar gewoon, dat waren de, er nog twee hè? ja de de journalisten ja er zijn daarvan... er een paar serieus zegt ze ja. nou, daar de, de, de bel je mee daar spreek je mee dus dan ja. worden toegespitst is zinvol uh, maar we hebben last van de, de mensen die er misbruik van maken, zegt uh, Milja mm -hmm. dus ook wel. Van mensen die, ja, die, die, die de overheid als het ware bestoken. Ze zegt letterlijk bestoken met boze brieven. Mm -hmm. En die uh, eindigen altijd met het verzoek om alle documenten betreffende de dagelijkse ergernis openbaar te maken. Daar heeft ze dan veel last van. En ze zegt toch wel dat het heel veel, dat het te veel zijn. Mm -hmm. komt. Ja, ja, ik zie geen. Uh specifieke uh, nee. aantallen. Het moeilijke nou, is natuurlijk ook een stuk of tien. Zegt ze. Ja, dagelijks een stuk of tien. Maar waar ook in ieder geval al een aantal verkeersovertredingen ja, bij zitten. Ja. Dus dan zeker. hou je daar ook weer een aantal uh, over. Um, maar wat wel, uh, wel interessant zou zijn is om... en um, Misschien moeten wij inderdaad daarom maar op werkbezoek uh, uh, gaan. <laughs> ja. uh, uh, van wat nou dan die concrete gevallen zijn. Want ik kan me voorstellen dat veel verzoeken ook gewoon wel lastig uh, uh, zijn. Mm. Maar lastig is niet hetzelfde als misbruik. Um, en uh, uh, ja, dat kan ik nog niet uit deze mail nee, proeven. Uh, maar misschien kunnen wij ook uh, na de uitzending direct contact met elkaar uh, hebben. Ja. Maar dat kan ik hier nog niet direct uit, uh, uit proeven. Ja. Maar het is wel iemand die, die zelf dus in de ambtenarij werkt. Mm -hmm. In een grote gemeente. En, het, en zelf in ieder geval, het, het is niet alleen berichtgeving in de media... maar dit is een ambtenaar die zegt, ja, zeg maar, ik heb, er last, ik heb er last van. Ja. Dat is serieus. Ja, precies. Um, maar waar heeft uh, ze dan precies last uh, ja. uh, van? Dat, dat is mij niet, uh, niet duidelijk. Want ik bedoel dat mensen een verzoek mogen indienen. Dat staat buiten kijf. Ja. Dat, dat, dat wordt ja, hier ook niet uh, uh, bestreden. Nou, ze zegt dan is een legertje mensen dat geld probeert te verdienen. door allerlei trucs uit te halen. Dat is toch. Uh, een, een legertje. Nou, dat, ja. dat zou interessant zijn. Dan ben ik benieuwd welke gemeente ja. dat, uh, dat is. Want een gemeente als Utrecht heeft uh, 14 uh, dwangsommen vorig jaar ja. uitbetaald. En er dat waren niet echt niet allemaal wel verzoekers die op geld uit waren. Dus Milja, misschien hoor je dit nog. Bel even. Dan kunnen we erover in gesprek. 0800 1121. Bent van harte welkom. Een, een ff, mooi Twitterbericht was uh, deze. Het echte probleem is dat de overheid de burger als vijand ziet. Ja. Maar de overheid is er niet zonder ons. Sterker nog, wij zijn natuurlijk eigenlijk de overheid. Ja. Ja. Maar dat is, het, dat, is volgens, dat is bijna de crux van waar we over praten. We hadden het in het eerste uur over een soort tegenstrijdigheid. Aan de ene mm -hmm. kant burgers die verlangen transparantie van de overheid. Aan de andere kant overheid um, die dingen geheim houdt... en alles van ons wil weten. Dat kun je niet één op één tegenover elkaar zetten. Maar ze, ze, ze draaien wel rond hetzelfde idee... Hoe, dat informatie het sleutelbegrip is in onze samenleving. Ja, het lijkt inderdaad wel. Uh, uh, Je ja, toch ook wel bij elkaar te horen van uh, uh, wantrouwen over en weer. Ja. Dus uh, enerzijds van uh, ja, die burger die wil uh, mij als overheid alleen lastigvallen. En anderzijds de burger die denkt van hé, hey, de overheid die wil informatie voor mij achterhouden. Uh, ja. uh, dus het heeft ook wel met elkaar uh, vijandschap, te maken. Vijandschap. Ja. Het echte probleem is dat de overheid de burger als vijand ziet. Mm -hmm. Dat is heel ernstig. Mm -hmm. ja, ja, dat is kan je niet ontkennen toch? nee dat is ook uh, heel ernstig het, is ook wel, het zal ook vast niet altijd zo, uh, zo zijn is dat in Nederland maar, ook zo? Nou, ik denk wel dat er situaties zijn waarin uh, uh, ja, er gedacht wordt van als wij hier die informatie delen dan leidt dat tot, uh, uh, tot problemen dus laten we dat maar niet uh, doen dat is, dat is lastig, dat is moeilijk uit te leggen dat, dat brengt een bestuurder in uh, uh, problemen um, dus we kiezen ervoor om uh, ja, om het maar niet uh, te doen. Dus ik denk wel dat dat... het is wel hard uitgedrukt... maar dat, dat wantrouwen... over en weer, dat is er. Ja. Ja. Maar het raakt voor mij aan... een van de allerbelangrijkste kwesties... dat, die, dat is toch Big Brother is Watching You. Dat is mm -hmm. wat er naar buiten is gekomen. De, de, dankzij The Guardian en Snowden... die trouwens genomineerd is voor de Zagerovprijs. Zullen we dat dan eerst maar even meenemen? Dat is een, dat is een bericht op... <lacht> op teletekst. De klokkenluider... Um, Snowden is samen ja. met de Pakistaanse activisten Malala... en drie politieke gevangenen uit, Wisru uit Rusland als groep... Dus, um, genomineerd voor de Zagerovprijs. En dat is de prijs van het Europees Parlement... voor de vrijheid van meningsuiting. Dit is wel heel interessant. Ja. Snowden is voorgedragen door de fractie van de Groenen. Kijk. GroenLinks zit daar dus ook bij, Linda ja, Voortman. Ja, um, hij is natuurlijk de man die het afluisterprogramma... van de Amerikaanse inlichtingendienst, NSE onthulde en sindsdien eigenlijk voortvluchtig is, notabene. Hij is dus echt een vijand van de Amerikaanse staat. Zo mm -hmm. wordt hij althans gezien. En Malala is de grootste kanshebber. Zij overleefde een moordaanslag door de Taliban. Hun motief was haar strijd voor het recht op onderwijs voor meisjes. Ja. Haar openlijke verzet tegen de Taliban. Drie nominaties. Wie zou dat moeten worden, Linda Voortman? Oh, dat is een moeilijke. Ja, ja, want, dus uh, leuk. Uh, <laughs> ja, Snowden is natuurlijk... Uh, uh, ja, uh, die, die onthullingen, dat is natuurlijk uh, heel groot. En uh, ik wil natuurlijk ook mijn partijgenoten in Europa niet, uh, <laughs> niet afvallen. Maar ja, M Malala, ik wil zo'n uh, uh, jonge vrouw of uh, uh, uh, die zich inzet voor onderwijs, die, die de Taliban trotseert, ja, ja. daar gaat mijn hart denk ik toch net iets meer naar, uh, naar uit. Ik denk is dat, dat dan, ik dat toch, als ik de... zou moeten kiezen, dat ik ja. dan toch wel eerder voor Malala zou zijn. Is dat kiezen. dan de persoonlijke moed? Die je in zo'n vrouw ja, ver moet. Ja, um, dat je zo jong al zo moedig uh, bent. Um, en uh, ja, ook, uh, ook zo ver uh, gaat. Ja, dat bewonder dat ik uh, enorm. Ja. We, weet je wat eigenlijk interessant hieraan is? En het, ik, het gaat me niet om jou in de problemen te brengen. Helemaal niet. Want ik weet dat dit soort vragen altijd onmogelijk zijn. Maar goed, je zal maar moeten kiezen als jury. Maar dat de Amerikaanse staat bijna op één lijn wordt gesteld met de Taliban... Als vijand. Mm. Mm -hmm. Ja, Snowden die vecht tegen de Amerikaanse staat... en Malala tegen de Taliban. Ja? Oh ja. ja. En er staan ook nog... Uh, uh, Wit-Russische gevangenen uh, bij. Ja, precies. Uh, nou ja, dat is weer een bij. Andere, maar in die vergelijking precies. Maar, maar dat vind ik wel wat hoor. Ja, kijk. Het, ik denk dat je je de focus moet leggen... op de persoon om wie het gaat. Het is een prijs voor de vrijheid van meningsuiting. Ja. Um, ja, maar Snowden heeft als vijand de Amerikaanse staat. Ja. En staat op één lijn met een vrouw die de Taliban als vijand heeft. Als vijand heeft, heeft. ja. Ja. Ja. Dat, dat ja. Vind, ja, ik, ja, dat vind ik wat. Mm -hmm. Want als je het hebt over. Want, want, want dat is wat, er, wat Snowden naar buiten heeft gebracht: de mate Indoorlog. waarin ja. de Amerikaanse staat burgers als vijanden ziet. Ja. Met het, met het en argument. Andere, en het zijn, andere staten. En, ja, nou, precies. Ja. Ja, precies. Ja, toch weer een beetje twijfelen uh, nu. <laughs> nou, ja, dat mag. Twijfelen is goed. Dat, is heel, dat maakt, ja. Goed, um, maar dat was een, een, uh, uh, een, een, een zijpas. Dan ben ik, heb ik mezelf ook uh, even, het, het, want het was alleen maar een. een, een, een, een een zijsprong, mm -hmm. omdat we dat bericht op teletext zaten, maar je was bezig met een... nou ben ik het even kwijt. Volgens mij hadden we het over een tweet bij iemand die het ja. had over vijandschap. Precies. Het echte probleem is dat de overheid de burger als vijand ziet. Maar ik ben het kwijt. Ja. Jij ja. ook. Dus dan gaan we even muziek ik laten horen. Het anders. <laughs> ja, dat kan <laughs> gebeuren. Je ja. kunt, kunt wel bellen. 0800 1121. <laughs> Ik had een brakje namelijk. Ja, mijn ja, op zich was het een je wel. Ja. ja. Lekker nummer van uh, Grace Jones, La Vie en Rose. Nou, Het leven is helemaal geen uh, kwestie van rozen. Het is 18 minuten over 1. U luistert naar Kaas Luna van de NCV op Radio 1. Wij praten met Linda Voortman van GroenLinks over transparantie. Over uh, vertrouwen tussen burgers en overheid. Over openbaar bestuur, de openbaarheid van het bestuur. Mm, zoals neergelegd in de wet... De WOP, W-O-B, w -O -B, Wet op Openbaar Bestuur. En die moet veranderen. Um, heeft u ervaring met die wet, met contact met de overheid... met vragen om informatie ja, in beheer bij de overheid? Maar die is eigenlijk van ons, toch? En heeft u daar ervaringen mee en hoe is dat afgelopen? Bel met 0800-1121. Of raak in gesprek met Linda Voortman. Dat kan ook natuurlijk. Als u daar um, aan haar iets wil vragen of wil voorleggen van huis uit... Literatuurwetenschapster. Ja. Waarom ja, lach je nou? Nou ja, omdat je dat zo zegt met zo'n blik van... God, dat is toch heel grappig. Ja, dat is grappig dat je dan hier terechtkomt in ja. de politiek. Want dat was dus nooit je ambitie. Nou, nee, niet... Uh, toen, toen ik niet? ging studeren dacht ik nee. niet van... Nou, ik ga later Tweede Kamer. worden. Nee. Studeren, precies. Nee, nee, nee, precies. Dus waar is het misgegaan? Uh, ik ben vrijwel meteen toen ik ging studeren ook uh, actief geworden in de studentenpolitiek. De Universiteitsraad, de Groningen Studentenbond. Ja. En uh, van het een kwam het ander. Ja. En die studie, was het een leuke studie? Ja, het was een heel het heel erg leuke Engels, studie. Engels en toen literatuurwetenschap? Ja, nee, ik heb het allebei uh, gestudeerd. Ik ja. ben ook in allebei afgestudeerd. Uh, Engels en de uh, Algemene Literatuurwetenschap. En het is een heel erg interessante studie. Het ja. is uh, ook wel veel uh, literaire theorie, maar ook veel ruimte om, om dingen te onderzoeken... Uh, en dat, uh, dat spreekt me heel erg aan. Ja. Want heb je daar nog iets aan... en dan bedoel ik eigenlijk in bredere zin... niet zozeer die studio... maar de, de liefde voor de literatuur. Mm -hmm. Heb je daar nog iets aan bij wat je nu doet... Want het, Ik snap dat je lacht. Ja. Het lijken zulke, zulke andere werelden te zijn. Terwijl, dat hoeft misschien helemaal niet het geval Nee, te zijn. Dat, dat, dat hoeft helemaal niet te, uh, het geval te zijn. Uh, de politieke wereld is ook een, een wereld waarin het ook, ook gaat om, om taalgebruik. Om, uh, ja, om hoe je dingen uh, zegt. Maar ook uh, een wereld ook van, van beelden. Um, en dat zie je natuurlijk ook in, uh, in literatuur. Dus dat kan heel goed met elkaar. Ja, En verder leer je tijdens zo'n studie natuurlijk ook uh, uh, goed spreken. Uh, goede stukken schrijven. Uh, uh, dat zijn natuurlijk dingen die je ook bij andere academische mm. opleidingen uh, uh, leert. Uh, maar dat zijn ook allemaal uh, dingen die van pas komen in de politiek. Een wereld van beelden, zeg je? Ja, van uh, uh, nou bijvoorbeeld beeld, beeldspraak of van... Uh, uh, ja, hoe, je, uh, hoe je dingen kunt, kunt verbeelden. En ik denk dat dat ook wel uh, iets is wat je ook in de politiek kunt gebruiken. Ja. ja goed. Nou, dat, uh, dat het kan dus. Je kan uh, goed, nog goed terechtkomen ook al je literatuurwetenschap. Nou ja, je hebt ook goed terechtgekomen, ja, ja, toch? Ja, daarom, daarom zeg ik het ook zo. <laughs> uh, even ontsnappen. Iwan, goedenacht. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja. Ik heb een vraag aan jullie. Als je door de politie wordt uh, gecontroleerd... voordat de politie man, uh, rijbewijs uh, in handen neemt... Ja. krijg je informatie van 26 instanties uh, over jou. Ik wil graag weten wat voor instanties zijn dat... en wat voor informatie krijgt de politie voor mij bijvoorbeeld. Ik, dat begrijp ik niet, wat je nu zegt. Wat bedoel je precies? Ik bedoel dat, ik hoorde uh, kort geleden op, uh, over de radio, ja. dat je als je door de politie bijvoorbeeld aan de kant wordt gezet, ja. uh, krijgt de politieman informatie oh. van 26 instanties. Op, op het moment dat hij jou aanhoudt en je rijbewijs ja. krijgt, dan, dan geeft hij dat door, het nummer van je rijbewijs? En dan kan hij zien nee. van deze meneer heeft nog een bekeuring opgestaan of zo. Nee, nee, nee. Die, die politieman krijgt informatie van 26 instanties, instanties over jou. Ik wil graag weten wat zijn dat voor instanties? Oké. Okay. En waarom moet een gewone politieman zoveel van jou weten? Mm -hmm. Ja. Ja. En ja. over welke instantie staat het? Weet je dat in? Wij binnen? praten makkelijk over Amerika, Iran, Irak, Noord-Korea. Rusland, maar over Nederland gaat het deze keer. Nee, ik zou geen 26 instanties kunnen noemen. Ik uh, moet het antwoord daarop schuldig uh, blijven. Ik kan me wel voorstellen, op het moment dat je wordt aangehouden, dat een, een politieagent dan kijkt: van... Hey, heeft deze persoon ook ja. nog meer bekeuringen openstaan? Waar baseer je dat op, Ivan, deze, deze vraag? Ja, die, die vraag willen jullie niet uh, beantwoorden. Nee, we kunnen Beantwoord, hem niet beantwoorden. We, we, we kunnen hem niet beantwoorden omdat we het niet weten. Dus ik vraag aan jou, hoe, waar, waar baseer jij je uh, informatie dan op? Ik heb die informatie op de radio gehoord, maand oh. geleden. In welk programma? Uh, ja, ik weet het niet, op Radio 1. Ik luister okay. er uh, 12 uur, 14 uur naar jullie programma. Oké. Okay. Ik werk s'nachts en uh, ja. uh, dat is mijn favoriete radio. Heel goed. Maar uh, naar mijn mening zijn die instanties uh, veel te veel hoor. Nou, dat klinkt als heel veel, ja. Dus dat je, dat je ja. even door, de, door de informatiemolen wordt gehaald. als je wordt uh, aangehouden door een uh, verkeersagent. Um, ja. Maar dit, dit is niet onwil van onze kant, echt niet. oké, okay, ik vind het prima. Nee, wij, wij weten gewoon niet. We weten nee. het gewoon niet. Nee. Misschien zijn er andere luisteraars die dat beter uh, je antwoord kunnen geven. dan roep ik die nu op om te bellen. Nogmaals, 0800 1121. Maar we moeten je uh, teleurstellen. Oké. Okay. Ja? Dank Oké, okay. goeienacht. Ja, dat is, ook, maar, dat is nou ook lullig. Ja, ja nee, ik, uh, ik moet het antwoord echt schuldig blijven. Ja. Hij snijdt wel iets interessants aan van... wie moet er wat over je weten? Dus, uh, ja. een, weer voor een deel een andere discussie. Kun je ook zo een uur over vol uh, praten. Um, maar uh, uh, ja... Want is het op zich zo gek om te veronderstellen... dat op het moment dat, dat een agent je aanhoudt... Um, de, die stuurt het nummer van je paspoort of rijbewijs even door... en mm -hmm. dat, dat wordt door verschillende databases gehaald... Mm -hmm. waarbij allerlei organisaties um, met elkaar gelinkt zijn? Ja, ja precies. Nee, er zijn natuurlijk allerlei bestanden aan elkaar uh, ja. uh, gekoppeld... Um, maar er zit wel iets van een hellend vlak uh, uh, in. Uh, um, ik gaf zelf het voorbeeld van checken of er een uh, bekeuring uh, ja. of die uh, nog bekeuringen heeft openstaan. Daarvan denk ik, als het zo duidelijk bij de situatie past. Iemand ja. heeft net hard gereden en heeft hij dat al eerder gedaan. En moet hij nog wat betalen? Dat kan ik op zich nog wel, uh, wel uh, vatten. Maar ja, ik weet niet hoe ver het verder uh, uh, gaat. Wat er, ja. Ja, of er inderdaad instanties zijn waarvan je zou kunnen zeggen... nou, dat is echt heel erg raar. Misschien dat een van de luisteraars ja, dat, uh, dat, dat weet. dat hopen we. Het zou wel ja. interessant zijn. Goed, dan, beginnen, dan gaan wij door met John. nacht. Ja, ja goede nacht, uh, John Paul Reinders. Uh, Ja, het, U had het over de uh, niet transparantie, maar ook uh, de tegenstrijdigheid eigenlijk van de overheid, die ja. dus uh, ja, op deze manier uh, overkomt. En kan het niet zo zijn dat de overheid steeds meer uh, eigenlijk een verlengstuk is geworden van het grote geld? Waarbij dus een kleine groep mensen die met name ook in de politiek, uh, uh, maar wat graag in, in het verlengde daarvan handelt, uh, daar voordeel mee heeft ten koste van een hele grote groep mensen die eigenlijk steeds meer niet alleen bestuurd wordt, maar ook geknecht wordt. Mm -hmm. En ja, dan is het dus niet meer een algemeenheid uh, ten bate van een algemene regulering op uh, wat voor basis dan ook uh, politiek gezien uh, en qua democratie. Maar dan is het dus een, uh, een, uh, een tweedeling die daardoor dus... Uh, Hmm. Ja, En dan krijg je natuurlijk uh, handelen naar een uh, ja, niet-neutrale uh, manier van doen. Dus dat, ja. dat, is een, niet dat is een motief, denk jij, waarom uh, uh, dingen uh, niet openbaar gemaakt zouden kunnen worden. Juist ja. vanwege de, nou ja. de belangen die verstrengeld zijn. Dat is een ja. wel een heel belangrijk punt. De, de, over, John, Wat? voordat, voordat uh, Linda reageert, aan, aan, aan, wie, denk je concreet aan mensen of bedrijven of groepen... Of, nou, het is, je, je, je, je, je, je, je, je had wel het met een beller en die was dan uh, verbaasd over wat er dan allemaal bijvoorbeeld in zo'n systeem van de politie gebeurt. Ja. Maar die politie is natuurlijk ook maar een, een, een, een, een, een apparaat die uh, met allerlei richtlijnen uh, dingen van hoge hand uitvoert. En die richtlijnen, daar zit natuurlijk een heel fluikend iets in. Want die zijn er ook niet altijd mee opgericht om uh, democratisch en neutraal te zijn. Maar die gaan ook vaak een bepaalde kant heen in het verlengen van de politiek. Waarbij je zelfs zou kunnen zeggen, mijn inziens dat heel veel mensen in de politiek wel eens een beetje een marionet van het grote geld zouden kunnen zijn... ...die maar wat graag uh, in het plus blijven zitten en daardoor dus wel handelen... ...omdat ze daar zelf met een niet zo grote groep voordeel bij heeft. Ten kost het nogmaals wel een grote groep die daar het duidelijk aan is. En het groot geld, dat zijn grote bedrijven? Inter nou, dat gaat denk ik nog wel veel verder... Uh, de, de beruchte bovenbazen van Marten Toonder... die uh, oh. komen dan misschien niet in het zicht... maar die liggen daar misschien wel achter. Maar in het verlengde daarvan, multinationals en, en noem maar op... Uh, kan het natuurlijk wereldwijd zo zijn. En dan praat je dus over Hedun. En dat merken we ook steeds vaker. We okay. noemden net die, die man die dan in Rusland uh, samen genomineerd is... met die andere mensen. Snowden, ja. En, en, ja, En ik denk dat die eigenlijk veel moediger is... hoewel ik... Het Prachtig vindt wat zo'n meisje heeft gedaan. Ja. Maar je zult het maar tegen zo'n grote overheid op moeten nemen en durven nemen. Okay. Dan denk ik dat dat een ongelofelijke moed is. Nou, moet ik de reactie van Linda Voortman. Want het zei, dat is wel een, een ernstige beschuldiging, natuurlijk. Ja. Uh, ja. Nou ja, waar ik um, uh, uh, meteen aan uh, moest uh, denken. toen ik uh, John Paul was, als volgens mij uh, hoorde spreken. John. Ja. John, was over. Um, uh, en bijvoorbeeld uh, als het gaat om uh, lobbypraktijken. Ja. Uh, denk bijvoorbeeld aan de farmaceutische industrie of aan uh, de tabaksindustrie. Um, daar zitten natuurlijk ook behoorlijke belangen uh, achter. En uh, het is ook niet voor niets dat daar ook steeds weer op wordt aangedrongen dat daar veel meer openbaarheid over uh, is. Hè. Philip Morris die heeft iets van 150 lobbyisten aan al in Brussel rondlopen. Uh, uh, um, dus daar moest ik aan denken. Een kleiner voorbeeld... Um, uh, uh, ja, ondernemers die verkiezingscampagnes uh, uh, sponsoren van, uh, van politici. Daar hebben we natuurlijk met de staatssecretaris Wekes uh, een debat over gehad. Dus um, maar er zijn natuurlijk meer voorbeelden uh, te bedenken. Maar uh, ja, ik denk wel dat dat voorbeelden zijn... waar ja, de politiek zich door uh, ja, verkeerde belangen uh, laat ja. leiden. Want de, jij beaamt het wel, wat John eigenlijk zegt... Ik, zou, ik, ik weet niet of je kunt stellen dat het stelselmatig uh, gebeurt. Maar ik heb wel, het roept wel meteen associaties uh, op met... Uh, nou ja, ik kan wel meteen een aantal voorbeelden uh, uh, bedenken. En, en is daar met een wetswijziging iets aan te doen? Want dit lijkt me nogal grondig. Een van die dingen, mm -hmm. uh, uh, uh, uh, uh, uh, lobbyen bijvoorbeeld. Ja. ja, dat is, dat z, dat, dat, dan zijn mensen er niet gebaat dat dingen in de openbaarheid worden gebracht. Want dat werkt, dat kan me heel goed voorstellen... dan werkt het meteen niet meer. Nou ja, kijk op zich. Uh, uh, dat er gelobbyd wordt, dat vind ik niet zo, zo raar. Ik bedoel, hmm. er zijn allerlei organisaties ja. die hun zaken uh, bepleiten. Um, waar het om gaat, zijn uh, de belangen die erachter zitten... en of uh, mensen daar open over uh, zijn... Weet je, ik heb morgen een gesprek met een patiëntenorganisatie... en dan gaan wij het hebben over uh, um, nou ja, iets op het gebied van de langdurige zorg. En dat mag, iedereen mag dat weten. Dat vind ik prima. Maar je merkt dat als het gaat om uh, lobbyactiviteiten naar andere sectoren... dat daar soms veel heimelijker over gedaan ja. wordt. En als je er heimelijk over doet, dan heb je blijkbaar ook iets uh, hm. te verbergen. John, ja? denk je dat het veranderen kan? Ja, ik ja. denk dat het veranderen ja. Dan, maar dan moet je, denk ik, uh, streven naar het opheffen van uh, de steeds groter wordende tweedeling. Dan moet je dus eigenlijk. Uh, het vliegt natuurlijk. Maar dan moet je eigenlijk toch meer naar een wat. Uh, gelijkmatig eerlijker verdelen. Kijk zolang de bomen tot in de hemel groeien, dan ben je een slimme jongen als je dus heel goed je zakken vult en dat ja. geldt ook in het heel groot, maar als dat minder is dan wordt het asociaal als je dus daar uh, in, in voort blijft gaan en dan moet je zeggen oké, okay, het is nu anders geworden en dan moeten we de zaken eerlijker verdelen, maar ja. dat is een, een, misschien wel een utopie en is dat geen utopie dan is dat misschien wel een hele, hele lange weg te gaan, want op ja. het moment dat je natuurlijk aan de goede kant zit, ja, dan uh, laat je het je wel gevallen, dat is de mens eigen. En dan zal ik je misschien wel een zorg zijn of de andere cuperen. Dus ja, het is een heel moeilijk iets. Het zit ja. in de mens. En uh, ja, ik denk dat het een idealistisch iets is. Maar een, een, ja. een, een streven naar en ieder stapje in de richting van een uh, minder grote tweedeling laat opheffen, dan misschien niet haalbaar zijn. Dat zou misschien een weg zijn om, uh, om uiteindelijk dan systemen te veranderen. En daarom vind ik mensen zo moedig die daar dus uh, ja. de kont in de kip gooien. Ja, precies. Nou ja, ik bedoel, uh, uh, ook al om allerlei andere redenen is het tegengaan van tweedeling, tweedeling uh, denk ik, heel erg uh, uh, belangrijk. Ook uh, op al hmm. andere terreinen, op zorg en sociale zaken waar ik me ook mee bezighoud. Dus dat kan ik alleen maar beamen. Maar is, er, is die relatie tussen um, een grote tweedeling in de maatschappij en een gebrek aan transparantie... Is dat er één? Dus op het moment dat je. dat. Nou, je ik vond het wel interessant hoe uh, John dat schetste. Van hè, die kleine groep die um, uh, uh, politici in haar macht uh, zou hebben. En die grote groep die uh, geknecht uh, werd, uh, was ja. volgens mij het woord dat hij uh, ja. gebruikte. Um, uh, dat vond ik wel, wel, wel interessant hoe hij dat uh, schetste. En ja, als ik dat leg naast bijvoorbeeld dus die, uh, die tabaksindustrie. Uh, uh, uh, grote uh, financiële uh, belangen en een uh, groter publiek. dat, uh, ja, um, ja, wel, uh, uh, uh, ja. Uh, die die informatie onthouden wordt. over welke lobbyactiviteiten er allemaal zijn. En ja, ja ik, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja. John, was dat ja. het, denken we? Je hebt, uh... je hebt in ieder geval duidelijk gemaakt hoe jij er tegenover staat. Nou ja, ik moet nog even misschien over die tabaksindustrie een klein dingetje, een uh, tipje oplichten. Um, dat is natuurlijk ook uh, niet alleen maar uh, de, de, de grote multinational die daar lobbyt. Want daar zit ook dus nog veel meer achter. Je zou uh, naar Zwitserse onderzoeken tientallen jaren geleden al kunnen zeggen... dat uh, kanker uh, mede veroorzaakt wordt door mensen die niet goed in hun vel zitten. En nou blijken mensen uh, biochemisch... Uh, Gepreoccupeerd te zijn, sommige mensen. om dus verslaafd te raken aan zaken. Ja. En als je daar dus niet aan toe kunt geven, dan zit je eerder in de stress. En dan zou je dus eerder hè, kankerverwekkende eigenschappen hebben. Want als je dat zo doortrekt, die lijn, hè, dan zou je dus wel eens kunnen zeggen dat door te roken je die stress vermindert, omdat je als menstype gepreoccupeerd bent om juist die stoffen nodig te hebben, ja. om dus niet in de stress te raken. En dan zou je dus kunnen zeggen dat sigaretten juist euh, tegen het ontstaan van kanker werken. Dus het is allemaal veel groter en ja. veel veelzijdiger en veel minder doorzichtig en euh, veel veel meer punten waar wij geen zicht op hebben als, uh, nou ja, oh. gewoon kwijt mensen, okay. zal zeggen. Ja. Als dat je kunt zeggen, nou die grote uh, fabrikant, Philip Morris, die, die kunnen we toch lobbyen zo. Dat is wel zo, maar ja. daar zitten vaak nog hele andere kanten aan. En dan is het maar net hoe de rest van de feiten liggen waar wij geen zicht op hebben nogmaals. Okay. Uh, of dus zoiets als lobbyen wordt gezien of uh, uh, de ruimte krijgt. Dat goed. is niet zo zwart-wit. Hey, dat is dat is het nooit. Ik dank je wel nee, in ieder geval. Oké, okay. Ja, ja, ja, graag gedaan. Dag. Want dan gaat het dus ook nog eens om, dan gaat het, nog eens om de, het vermogen om de informatie te wegen. Mm -hmm. Weet je, dat, daar raakt hij. Ik begrijp niet alles van wat hij zei, maar wel dat je nooit. Bedoel, als je al, al, al informatie krijgt, of mm -hmm. wat is dan alle informatie? Mm -hmm. Dat je dan nog in, moet, in staat moet zijn, het zijn om, om, het, om het te om beoordelen. Te wegen, om, het om te, te, beoordelen. te wegen. Wat, wat, wat, het is nooit eenduidig, een de informatie. Ja. De rapporten spreken elkaar tegen. Uh, enzovoort, enzovoort. Dus ho hoe moet je daarmee omgaan als burger? En misschien is dat wel een reden waarom mensen zeggen van... nou, laat het de overheid maar voor mij doen. Ik hoef het niet allemaal te weten. Ja. En dan krijg je een heel ander soort verhouding tussen burger en overheid. Ja, maar op zich als burgers zeggen van... ik vertrouw erop dat die overheid dat goed uh, doet... Dan is dat ook een andere situatie, en het kan ook weer helpen dat er dan naast die burgers die de overheid erop vertrouwen, er ook weer andere burgers zijn die zeggen van nee, maar ik wil het wel uh, weten. Ja. Dus niet elke burger hoeft altijd alles nee. te willen weten. Het ligt er ook aan wat we behoeften zelf vanuit ja, mensen. Dus je er, moet het, de mogelijkheid moet bestaan en recht dat, moet hebben. Dat is vooral waar het om ja. gaat. Ja. ja, precies. Ik dacht nog even als het gaat om het groot kapitaal. Een van de mysteries die nooit helemaal opgelost lijken te kunnen worden... is de, um, een belastingpraktijk voor multinationals... die zich hebben gevestigd aan de Zuidas. Ja. Ja. Dat is ook zo'n kwestie. Dat wordt gesuggereerd. en mm -hmm. ja, Dat is een soort gerucht. En daar komen we niet achter. Mm -hmm. de, de belastingvrijstelling voor een aantal uh, grote bedrijven in Nederland... Ja. Ja. is een groot is een Het gaat om veel geld. En ja. het gaat om veel geld. Ja. Hoe kan dat nou? Dat, dat is echt iets waar ik niks je van snap. Dat je daar de vinger niet achter krijgt. Dat is ook wel, een, van, ook wel onwil van. Uh, uh, dat, ja, dat is ook voor een deel onwil van uh, van, van de politiek. Nou, daar zijn mijn fractiegenoot Jesse Klaver die heeft er al behoorlijk wat debatten in de Kamer uh, over gevoerd. En uh, er is zelfs een, een motie aangenomen uh, dat Nederland geen belastingparadijs genoemd mag worden. Uh, ja, uh, als gras groen is... dan moet je het toch ook groen mogen noemen. Ja, ja. Um, uh, uh, maar daar zijn dus gewoon... gewoon politieke maar, partijen die zeggen... van ja, daar moet je niet zo'n punt van, uh, van maken. Maar speelt daar dan niet... waar John net op zin speelde... een al te nauwe band... tussen de ons vertegenwoordigende politici... in de Tweede Kamer en een aantal... Ja, uh, ja, ik kan niet direct het verband leggen... tussen die specifieke politici. En, nee. Uh, dat, uh, dat, dat gaat, denk ik, uh, te ver. Maar, ik, ja, maar ook. Het, ja. het, het, maar je snapt het, toch wel dat mensen mens... dat soort dingen gaan denken... en en ja, op zijn minst vragen overstellen... op het moment dat het, dan het nooit niks? opgehelderd wordt. Ja, ja precies. Ja. Nou goed, zo concreet kan het worden. Uh, meneer Jansen, goedenacht. Uh, goedenacht, uh, meneer de presentator en mevrouw Voortman. Ja. Um, ik uh, hoor trouwens net dat we daar geen vinger achter kunnen krijgen. Dat is uitgelegd hoor in, in de media hoe dat werkt. Namelijk? Nou, Starbucks die doet hier zijn merk uh, deponeren. En in Nederland schijnt er voor uh, merkrechten ja. uh, uh, heel weinig te worden belast. Iets van 4% of zo, tot 4%. En dat geldt voor Apple net zo. Hm. Nou, uh, uh, Starbucks die verdient geen stuiven sterker. Die uh, uh, lijkt in alle. Uh, um, uh, ...filiale verlies in Engeland bijvoorbeeld, is dat boven water gehaald. En hoe komt dat? Nou, omdat ze zo zwaar geld moeten betalen voor het merkrecht... Okay. ...wat hier in Nederland wordt gedeponeerd en zo licht belast... ...dat ze dus uh, op die manier draaien en tieren leren niks betalen. Mm -hmm. dus, okay. Maar ja. goed, even dat terzijde. Ik, okay. ik had iets Dank. anders in gedachten. Ja. Uh, <laughs> uh, namelijk een andere openbaarheid van bestuur. Twee weken geleden... Uh, werd bekend dat uh, de politie uh, van Friesland en Groningen... die zijn uh, terecht, uh, neem ik aan, uh, allerlei controles aan te houden op uh, verkeerd weggedrag. Mm -hmm. Maar nou, de grap daaraan volgend, zetten ze dat jubelend op YouTube. <lacht> <lacht> uh, wat is het effect? Denk ik, dan denk ik, wat zegt u? Nee, sorry, gaat u verder. Uh, nee, ik verstond het niet. Ik zei, en wat zou het effect zijn... Nou, uh, uh, ten eerste hielden ze een enquête in de provincie hier op de radio en uh, 80% vond dat prima uh, dat ze dat deden. Zo. En toen ben ik toch ook eens even in het geweer gekomen, want volgens mij is dat uitlokking. Kijk, die jongens zitten aan het eind van een rit van een stelsel van een rechtssysteem wat we hebben getracht op te bouwen... om te voorkomen eigen richting en uh, schandpaal en weet ik veel. Nou... Wat is dit nou anders dan een schandpaal? Het, ja. het verbaast me niet dat er niet bij stond van... Uh, jongens, uh, waar nodigen wonen... jullie allemaal uit om zo'n ja. flink lesje te leren? Ja, waar wonen mm -hmm. ze, ja. Mm -hmm. Maar zie ik dat, uh, zie ik dat verkeerd? Of, uh... Nee, nog, nog eventjes um, um, om het even helder te krijgen. Want dit zijn dus dan politieregio's die dus um, uh, overtreders op... Um, ja, op internet zetten. Het, het, de beelden ervan. Ja, de husters zelfs. Nou, ja, dat is ook onzin, want ja. ik, ik kan niet beoordelen waarom iemand gek doet op de website. Nee, maar het, ja. het gaat, uh, meneer Janssen, om de, om de videobeelden daarvan. Van ja, dat en, en die zijn niet, ja. niet ja. geanonimiseerd. Ge het is niet uh, dat de kentekens weg zijn gehaald. Nou, ik heb er niet naar gekeken, eerlijk gezegd. Maar dat heb ik niet van begrepen. Het was echt, je kon zien dat je buurman, als dat je buurman zou betreffen, dat hij dat had. Dat hij zich zo gedraagt. Ja, en ik denk, kijk, die mensen worden zwaar genoeg gepakt... want die krijgen een cursus eigen rekening... hoe draag ik me op de weg van uh, drie dagen en 900 euro. Mm. Uh, ze krijgen een boete, maar ik aannemen uh, Ja, of een paar. En dit ook, ja. Nou, dan denk ik, uh, dat vind ik dit Valt geen probleem. Valt het onder de wet openbaar bestuur, dit? Nee, dit valt niet onder de wet openbaarheid bestuur, maar het heeft wel te maken met wat mag je openbaar maken en wat ja. niet. Ja, en ik denk en, dat een agent dit niet mag. Nee, ik vind het ook wel ver gaan als. Uh, ik ken het precieze voorval niet, maar als het ook echt dan letterlijk bij, uh, als, er, als het niet is afgedekt van om wie het zou, uh, zou gaan, gaat het wel heel ver. We kunnen bij uh, de Radio Noord uh, alle informatie krijgen. Ja, dat kan, kan ik inderdaad gaan checken. Ja, precies. Wat ik doen wil graag. Heb ik nog één opmerking <laughs> over de drukte over, over de NSA. Ja. Uh, ik snap één ding niet, want sinds 1947, en er is een jaar of wat geleden over gesproken, ook in het Europees Parlement, uh, dat is Echelon, en dat heeft uh, sinds 1947, met behulp van Nederland Mede, want dat weten we van die grijze bollen, verhuisd van Zuidkamp nu naar Burgum, onder andere, uh, uh, heeft altijd al uh, telefoon en telex en dataverkeer en later volgend uh, gestofzuigerd. Mm -hmm. Dus ja, dus wij maken ons druk over. Diepe diepe militaire bunker in Amerika en dat is allemaal al bekend en ik heb er één keer over horen spreken in het Europees Parlement ook niet, nou dat kan niet. En daarna hoor je er niks meer van, maar het, het is nog steeds het is nu dus uh, Echelon plus NSA. Echelon plus NSA. Oké, okay. maar is dat dan iets ah. om... Uh, uh, het, het simpele feit dat het dan volgens u dus vanaf 1947 al gebeurd is een reden om je daar niet meer druk over te maken? Nou, ik verbaas me dus dat die Echelon nog niet al eerder is geëlimineerd okay. geworden. Want dan hadden ze die NSA misschien wel nooit gehad. Ja, precies. Ja, ja nou ja, goed. Um, uh, gegevens over 1947, daar, daar wist ik niet wat uh, Vanaf 1947 uh, van. is dat ingang. Kijk, het, het punt is wel dat Snowden die heeft uh, ook gewoon echt uh, ja, ook bewezen, ook laten zien. Uh, uh, uh, dat uh, de NSA uh, ja ook echt afluistert. en ook, uh, ook bevriende landen afluistert. En dat is ja, echt uh, behoorlijk verre uh, gegaan. Ja, ik, ik vind ook. Het een kei. Ik ook. Dus um, het uh, uh, dus moment, er kunnen altijd al wel vermoedens uh, zijn geweest. Maar dat dit nu zo duidelijk op tafel uh, ligt. Ik denk dat dat uh, wel echt de verdienste van uh, Snowden is. En dus ook het, het moment om, om, ja, om ook duidelijk te zeggen: van wat willen we hiermee? Ja. Wat vinden we hiervan? Uh, en dat dit dus echt niet kan. Ja, nee, dat bedoel ik. Ja. ja goed. Dus daar, ben, daar zijn we het over eens. Ja, goed zo. Nou, uh, ja. bedankt voor uw bijdrage. Dank u wel. Ja, u bedankt. En een goede nacht nog. Van hetzelfde meneer mevrouw. Dag. I steal your heart away in time. It's only fair cause you have mine Oh, Karina Now don't make me Now don't make me wait too long James Hunter met Karina. Uh, Inmiddels is uh, Miranda van Holland even aangeschoven... want die gaat straks ja. door, na twee. Wat gaan jullie doen, Miranda? Uh, het eerste uur gaan we praten over het feit... dat steeds meer mensen, uh, zelfs een 4% van alle werkende personen... Uh, loon moet gaan inleveren om hun werk te kunnen behouden. Nou, dat is natuurlijk niet een hele makkelijke keuze van heel veel mensen. En wat kun je er nou aan doen... En, ho, ho, ho, ho, wat kan je eraan doen? Nou ja, of overkomt het je? Of uh, wordt het je in ja. de schoenen geschoven? Heb je daar nog iets in te zeggen? Is nog te onderhandelen? Uh, daarvoor hebben we een deskundige zometeen ja. uh, aan de lijn. En daarna gaan we twee uur uh, praten over... Um, oud zijn, ouderen en nieuwe ouderen. Zogenaamde youngsters. Youngsters zijn oudere hipsters. Het wordt steeds ingewikkelder. Maar het zijn mensen die niet echt oud lijken te worden. En hoe dat werkt... Hmm. ga ik vannacht dan ontdekken. Hey, die kwestie van dat minder geld. Uh, ik las er ook iets over in de krant. Um, het schijnt overigens niet zo heel veel voor te komen. Het schijnt al een, een, een, een gebruik te zijn... Dat, dat veel wijdverbreider is dan we dachten. Ja, He, dat was laatst... Ik had er ook nog nooit van gehoord. Capgemini was er vorig jaar mee naar buiten gekomen. Het was het opeens een schok, maar dat blijkt dus al veel vaker te gebeuren. Uh, maar wel dan weer in geringe maat. Zou jij het accepteren? Als je, als je presentator mocht zijn van een Radio 1 nachtprogramma... Ja. op voorwaarde dat je <lacht> 10% van je salaris inlevert. Ja, ik ben geneigd te zeggen ja, want dit is fantastisch. En dat weet jij ook. Uh, uh, en tegelijkertijd, uh, je, je hypotheek uh, wordt niet 10% uh, minder. Dus ik weet het niet zo goed hoe ik dat zou aanpakken. Maar loononderhandeling vind ik überhaupt heel moeilijk, hoor. Oh ja? Ja. Waarom? Ik vind dat wel heel spannend om... Uh, uh, te weten wat je waard bent. Ja, en dat dus ook, ook te vragen. Ik word daar wel een beetje onzeker van. De laatste keer dat ik een... Uh, nou, ja, de laatste keer dat ik een loononderhandeling moest doen heb ik eerst een fles wijn naar binnen waar. Het is echt waar. Is echt waar. Shht, niet heeft het heeft geholpen. Het heeft geholpen, want ik werd heel blufferig daarvan. En ik kon het aan de telefoon doen, maar er was heel veel oh, haast ja. bij. Ja. En ik weet nog dat ik op een aanrecht zat... en dat ik zei, ja, maar dit heb ik nodig. En, uh, en basta. En dat ik dacht, <lacht> nee, dat trappen ze nooit in. En de volgende dag was het allemaal geregeld. Dus dat Goed. zou mijn tip zijn, een fles wijn. Maar ik weet niet of iedereen dat advies nee. moet opvolgen. Uh, vecht het <lacht> maar uit, na tweeën. Dankjewel, je <lacht> nee. weet waar het over gaat. Het uh, zit niet in je pakket, hè, dit soort uh, dingen. Maar je bent nee. als fnv bondgenoten bestuurder er wel mee bezig geweest. Ja, en ik ga natuurlijk wel over sociale zaken. En uh, in de thuiszorg uh, komt het ook uh, ja. regelmatig voor. Ontslagen of 20% minder loon. Omdat uh, 20, de zorgaanbieder... 20% minder Ja, loon. ik heb verschillende voorbeelden daarvan meegemaakt. Dat de zorgaanbieder te krap uh, heeft aan Deed, heeft gezegd, ik kan het voor dit bedrag doen. En daarna over de ruggen van de mensen ja. Uh, uh, ja, dat dus doen. En uh, ja, het is heel triest. Je hebt zorg ook in je pakket. Ja. En daar zijn de misstanden groot, denk ik. Of niet? Mm -hmm. Ja, uh, ik vind ja. dit een heel goed uh, voorbeeld. Maar uh, we hadden bijvoorbeeld een paar weken geleden... de situatie van uh, censieren een thuiszorgorganisatie in, uh, in Gelderland... Um, ja, waarbij mensen ontslagen werden... maar ondertussen weer een baan aangeboden kregen... wat eigenlijk gelieerd was aan censieren, maar dan wel voor minder geld en minder rechten. Um, ja, dat, dat vind ik wel echt een, een misstand. Ja. Dus ja komt in Nederland gewoon voor. Nou ja, het trieste is ook wel dat minister Asje terecht kritiek uit wanneer dit zich voordoet in de, de tuinbouw. He, wanneer we het hebben over de positie van mensen uit Midden- en Oost-Europa. Maar hier gaat het om mensen die zorg verlenen. En dan zegt hij: Ik kan niks doen. En dat vind ik echt zo'n totaal zwaktepot. Daar word hm. ik echt enorm pissig van. Hm. Ik zie het. Hm. <laughs> Ik ga er best op door willen gaan, maar. We waren met de openbaar. Je andere dossier, een van die andere dossiers. Uh, Linda Voortman van GroenLinks. In de Tweede Kamer. Uh, openbaarheid van bestuur. Gij zult openbaar maken. Meneer De Haan. Ja, goedenavond. Goedenavond. U heeft even moeten wachten. Excuus. Ja. Maar u heeft geduld. Geen probleem. Uh, ik heb het volgende meegemaakt. Uh, ik, heb te maken, ik woon op Schimmelik Hoog en ik heb te maken met een gebouw wat gebruikt wordt voor recreatieverhuur. En dat houdt in dat je dan een bepaalde brandweer moet voldoen. Mm -hmm. Tot zover dan goed. Een van die eisen is dat je elk jaar je brandhaspel laat afpersen en controleren op deugelijkheid. Ja. Brandhaspel? Brandhaspel. Ja, dat weet je, wel. Dus je zit vaak achter zo'n metalen deur of achter, op zo'n rode wiel. Ja. En er zit dan 20 meter slang op of zo, en dan oh, kun je het ja, ja. water te halen, dat ja. kun, kun je doen. Nou goed, dus die moest je dan elke, elk jaar laten afpressen. Um, wat kost natuurlijk geld want je moet iemand laten komen die dat voor je gaat doen. Een gecertificeerd bedrijf. Toen heb ik uh, Postbus 51 een mail gestuurd en gevraagd van waarom is dat? Ik heb dus erbij geschreven van uh, zijn die dingen zo slecht van kwaliteit dat je dat gewoon elk jaar moet, uh, moet gaan zitten controleren. Is die kwaliteit gewoon uh, slecht. En uh, uh, ja, wat is eigenlijk de reden dat dat, uh, dat dat moet, dat die regel er is? Nou, dan duurde het wel een week of drie voor ik überhaupt ik een antwoord kreeg. Dus dat vind ik zelf al heel lang. Dat hoef ik natuurlijk niet te proberen met mijn klant. Als ik niet meteen antwoord, dan uh, zoeken ze de volgende voor iets te huren. Maar goed, dat dagen later. En toen kreeg ik een, een antwoord, omdat het in het bouwbesluit staat... Hm. Maar waarom staat het daarin? Nou, precies. Dat was meteen ja. de volgende vraag dan. Dus wat is het nou voor een dom antwoord. dat ik, ik zo'n antwoord krijg. omdat het in het staat? Dat is, toch, dat is toch een dooddoener? Ja, dat is een dooddoener ja. voor het te water, ja. Nou, dus ik denk. Wie, wie zit daar nou? Wat voor gekwalificeerde persoon zit daar aan de andere, lijn, andere kant van de lijn. van ons belastinggeld? Die, die, die, die, die, die de tijd aan besteedt. en dan met zo'n antwoord komt? Ja. Mhm. Mm ja. Dat is toch een puur, puur gevalletje van, uh, van praktijk. En, en gewoon om iemand maar uh, ja, wat te zeggen... of dat ze geen zin had om het uit te zoeken... of weet ik veel wat daarachter zit. Maar ja, ik, ik heb het er ook maar bij laten zitten... en dan hoorde ik dat het nog maar eens in de tien jaar hoeft. Dus dat is een andere kant van de, van de medaille. De ene keer moet je dit... Mm -hmm. en de andere keer moet je dat. Willekeurig. Ja, ja. En het is volstrekt niet puur, puur transparant willekeur. waarom ervoor gekozen wordt. Ja. Precies. En dan denk ik ook wat die meneer uh, uh, voor ons zei dan zit er niet een lobby achter van brandbeveiligingsbedrijven... die dat dan eh, voorschotelt aan de overheid en zegt... ja, maar het zou wel fijn zijn als we dat LTR checken, want eh, nou, veiligheid gaat boven alles. Ja, mooi, maar wij moeten wel betalen. Mm -hmm. ja. Dit zijn ja. verschillende dingen die je aanroert. Linda ja. Voortman. Nou ja, zo'n bouwbesluit is natuurlijk een... Uh, uh, uh, een bouwbesluit bestaat niet op zich... dan zijn er inderdaad redenen voor. Dat kunnen dingen voor veiligheid uh, zijn. Maar het kunnen ook allerlei andere zaken zijn. En het is natuurlijk wel gek... dat deze meneer meemaakt... dat hij uh, een verzoek om informatie doet. Waarom is iets? Uh, waarom uh, moet ik dat zo vaak controleren? En dan ten eerste duurt het dan de hele tijd... voordat hij dat antwoord krijgt. En dan is het, tweede, is het antwoord ook nog eens... Ja, niet, niet bevredigend. Niet, uh, uh, niet adequaat. Dus uh, ja... Ik weet niet wat de precieze situatie hiervan is. Ik neem aan dat het ook met veiligheid uh, hmm. te maken heeft. Waarom het dan opeens later, na nou eens in de tien jaren uh, kan gaan... Dat, dat weet ik ook niet. Misschien weer nieuwe inzichten... Uh, maar ook dat zijn, dat lijkt me ook informatie, die desgevraagd wel, wel... of eigenlijk liever zou je nog willen dat het ergens te vinden uh, is. Maar, maar dit soort dingen voorkomen, hè, want het lijkt mij... Uh, uh, uh, meneer De Haan heeft het over iemand aan de andere kant van de lijn. die mm. niet Voelt de zo, afstand, hè? De afstand voor je. Ja. En, en uh, hoe kan je nou ervoor zorgen dat dit soort dingen niet gebeuren in de regel... Ja, ja. Kan je dat door een wet afdwingen? Is dat, nou ja, er, is dat... zijn, er zijn ook uh, gemeentes waar ze dan een, een loket hebben waar je naartoe uh, ja. kunt. En ik kan me voorstellen, ik weet niet waar uh, meneer De Haan uh, woont... maar dat op het moment dat zijn gemeente zoiets zou hebben... dan kun je in ieder geval de vraag face-to-face -face, uh, ja. stellen. En dan uh, krijg je ook weer een antwoord ja. terug van zo. En als het dan niet goed is, dat je dan ook weer een vervolgvraag kunt stellen. Dus dan heb je in ieder geval dat open gesprek. En hier is sprake van, je stelt een vraag... En vervolgens krijg je een, een, een antwoord en dan is het weer, weer stil. Ja, en moet je zo het simpel is het natuurlijk. Uh, Zou je dat willen, meneer de ja, Haan, nou, een nou, loket? Heb ik, ja? ik heb dat al gedaan. Ik woon op Schiemende Kogen en we hebben we niet ja. aan mm. de grote gemeente. Dat zei u ook, Ik ja. Dus die mensen weten ook niet van alles. Maar ik heb dus rechtstreeks bij de brandweer gevraagd van waar is dat voor nodig? En dan wordt er gezegd, ja, uh, die regeltjes bedenken ze in Den Haag. <laughs> ja, kijk. Dat heet dus, ja, van ja, het kastje. aan ja, naar de muur, hè? Ja, ja, ja precies. Ja. En, en dat, is dus, dat is dus ook zeer kwalijk, vind ik dan. Dat je ja. wel, ja, Want je, je weet op, dus niet. Waarom, er niet doorheen. Nee, en waarom zo'n regel ontstaan uh, ja. is. Want ja. daar, kunnen, daar kunnen hele goede redenen voor zijn. Ik, ik, daar ga ik eigenlijk wel van, uh, van uit. Maar, en dat vervolgens uh, je dus van de ene naar de andere kant gestuurd kan worden. Eigenlijk zou je dan willen dat de eerste persoon die je dat vraagt, dat die zegt van. Uh, als die het antwoord niet weet, ik ga het voor u, voor ja. u opzoeken. Precies, en dat is dan, ik weet niet hoe, hoe het dan, nou... Dan ben je met... ook echt bezig in dienst van, van de burger. Precies, en dan hoef je ook niet zoveel tijd, dan kost het ook allemaal niet zoveel tijd, denk ik. Nou, precies. En dus dan kun je efficiënter weg gaan, want ik, ik, ik, ik weet niet meer hoe, hoe ik het antwoord uh, kreeg. Maar vaak krijg je bij instanties uh, een berichtje terug, maar dan kun je dan niet op replyen. Hmm. Mm -hmm. Dus dan moet je het hele verhaal van voor naar aan. En dan krijgt iemand anders om weer te lezen. Ja, die, die weet het. Dus je hebt dan ook niet één op één contact. Dat is nood via de mail, of dat maakt ook niet uit, via de mail is ook goed. Maar je kunt geen antwoord terug, je kunt geen vraag terugstellen. Je zou het eigenlijk met elkaar moeten kunnen vergelijken dat je dit systeem uh, hebt, maar dat je ook een systeem hebt waarbij uh, de eerste zo aan wie je het richt, dat die gaat, uh, gaat uitzoeken hoe het zit. En dan wat dat dan kost. Ja, dat is misschien een beetje theoretisch, maar. maar Weet je wat ik steeds dat denk? Ik wel leuk zijn. Waarom gebruiken we niet gewoon veel vaker ons gewone gezonde verstand? Ja, precies. Je heb de vraag: het in en je geeft een antwoord hadden. gewoon zoals normale mensen dat in het ja. menselijke verkeer zouden moeten doen. Dat is waar ik uh, eigenlijk op uitkom. Meneer De Haan, ik dank u wel. Ja. En dank ik, wel. veel succes dank u wel. in ieder geval. We kunnen u ja. natuurlijk niet echt helpen, maar uh, uh, fijn dat maar u ja. even meedeed. En ik wens u dank nog een goede nacht. Dank u. Op schoen, de Misschien nog even, Paul, heel kort. Paul? Uh, ja. Ja. In, de uh, ja? in de auto? Even heel kort. We hebben nog één minuut. Kan je dan nog? Een... Uh, nou, heel snel um, oproepen wat de politie allemaal controleert langs de weg. Ja. Um, de gegevens van de Belastingdienst, Belastingschuld, CEB, boetes eventueel uitstaande vrijstraf, uh, Hun eigen registers. Ja. Uh, veroordelingen, uh, de RDW, drie registers, APK, verzekeringen... en het rijbewijsregister van de, van de uh, okay. RDW. De GBA, de, dus de gemeenschappelijke basisadministratie. Nou, dat is het wel zo'n beetje. Oké, okay, dat zijn er uh. nog geen 26, maar wel een stuk of 10. Maar, uh, zijn er wel veel. Ja. Nou, denk ik wel, bijvoorbeeld uitstaande veroordeling. Uh, uh, ja, ik bedoel, als jij een straf moet uitzitten ja, daar kan ik me nog wel wat bij voorstellen, maar die GBA die kan ik niet plaatsen, want je dat dat weet ik niet nou, ik dat wel. Nou, uh, op een op een rijbewijs staat tegenwoordig geen adres meer, dus, dus tegenwoordig willen ze ook weten of iemand uh, uh, ook inderdaad woont op de plaats waar die woont. Mm -hmm. En uh, dan kijken ze even in de gemeenschappelijke basisadministratie. Oh, en dat is dan als ze dan een boete uitschrijven, dat dat dan wel met elkaar klopt? Ja, of ja. als iemand zegt ik woon in Groningen en het blijkt dat er iemand er zijn die woont in Limburg wat mm. strafblad kunnen ze ook nog controleren om te zien wat iemand voor antecedenten heeft. Okay. Mm -hmm. nou, ja. Nou, ja. nou, dan heb je ons weer behoorlijk geholpen, Paul. Ja, dankjewel. Ja, het is maar een kleine ja, okay. maar Daar zijn ja. we blij mee. Dankjewel. Ja. Goeienacht. Want het bestaat, ook de openbaarheid en de transparantie bestaan bij de gratie van kleinigheden. Linda Voortman, hartelijk dank. Graag gedaan. En heel veel succes. Met al het werk, het nuttige werk dat je doet. Dank je wel. En ik hoop dat die wet er komt. Je <laughs> weet wat er na enig gebeurt. En morgen Peter Brown, psycholoog, over de verdediging van Robert M. bij de Plag. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV.